7 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil snel af van de regel die gemeenten verplicht om zorgtaken Europees aan te besteden. Hij heeft daar vandaag in Straatsburg met Europarlementariërs uit verschillende landen over gepraat. De Jonge begrijpt de aanbestedingsregel als het gaat om bedrijven, maar niet in het geval van zorg. Hij noemt het onlogisch als mensen vanuit Portugal of Litouwen in de Nederlandse zorg aan de slag gaan. De advocaat van oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven spant een kort geding aan tegen de staat om af te dwingen dat hij naar een ziekenhuis gaat. Van Laarhoven is vanavond geland op Schiphol na een verblijf van vijf jaar in een Thaise cel. Vanavond wordt hij naar de gevangenis in Vught gebracht. Hij wordt binnen 24 uur medisch onderzocht. Waarna wordt besloten waar hij heen moet. Knoops vindt dat onacceptabel en zegt dat hij er zo slecht aan toe is dat hij niet in de cel is te behandelen. Het kort geding dient morgenmiddag. Kamervoorzitter Ariep ontvangt een toenemend aantal klachten van burgers... die zich ergeren aan het smartphonegebruik van kamerleden. Volgens een burgerinitiatief dat het heeft bijgehouden... is, het bij, is bijna 40% van de kamerleden tijdens debatten bezig op een mobieltje. De kamervoorzitter vindt dat kamerleden zich bewust... Leuke dingen dat je dan op een gegeven moment moet gaan hopen dat alles werkt. Ik denk het wel. Uh, ondertussen sta ik ook gewoon vrolijk uh, te appen. Dat was uh, het begin. En dit is ook heel erg leuk. We zijn vanavond bij de derde voorronde van de Rob wordt. Uh, het eerste was... Uh... Nou ja, ben het even kwijt. Maakt ook niet uit. De muziek uh, komt uh, tot 8 uur. Uh, hier eventjes vandaan en daarna uh, ook het uh, geluid van de zaal. En Dat was trouwens ook de nieuwe van Panda Noir. Die hier gaan we tegenkomen in de vierde voorronde van de, de Rob daar wordt. Die uh, band uh, speelt vanavond dus niet. Um, welkom dus uh, nogmaals vanuit het uh, patronaat. Terwijl um, een aantal mensen natuurlijk uh, achter uh, ook nog bezig zijn met wat eetwerk. Kijk, ik word uh, van alle kanten en gemakken voorzien. Dat vind ik altijd wel heel erg uh, fijn uh, dat dat uh, gebeurt. Ja, ik neem het wel van ja, dankjewel, uh, want ondertussen uh, krijg ik uh, van alles er nog wat uh, toegestopt. Het uh, gaat ook over de programma uh, van vanavond, want uh, wat hebben we? We hebben namelijk uh, een aantal bands uh, die in die derde voorronde gaan meespelen. Overigens was uh, het eerste nummer wat half uh, misschien meegenomen is de Cinema Escape. Dat, uh, dat is eventjes uh, voor de me mensen die mee willen schrijven. Maar vanavond uh, gaan er dus uh, ja, een aantal bands spelen. Um, de volgorde, dat is ook leuk, want die moet ik er even bij pakken. En die heb ik inmiddels nu ook. Uh, we starten straks met Operation Hurricane uh, om 8 uur. Dan is het uh, de beurt aan Main. Dat is een uh, elektro-formatie. Uh, dat zijn wel twee mensen die overigens uh, al eerder hebben meegedaan aan de Rob wordt. De derde band die vanavond speelt is Downtown District. De vierde is Pom en de laatste is Golden Boy. En dan zitten we alweer om rond half elf. En dan is het wachten over het juryberaad. Dat is net zoiets als een overleg in het Vaticaan. Dan gaan ze net zo lang door totdat er witte rook ergens vandaan komt. Dat is zo'n beetje eigenlijk het schema voor vanavond. Ehm... Ja, je ziet ook even zoeken, want uh, ondertussen moet ik uh, uitkijken dat ik met dit uh, apparaatje, dit vrolijke apparaatje, er ook uh, voor zorg dat ik niet alle interviews uh, nu ga uitzenden, want dat is uh, nou net niet de bedoeling. Uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, gewoon uh, muziek uh, staan. Een uh, beschaafd jet. Dat is, dat is duidelijk. En hier ja. beginnen we dan maar even mee met een blokje met onder andere Uberich. Bent hij niet meer bestaan? She's shaking in the dark. She don't have a reason. Fighting off the sparks, don't you think it's treason? In <laughs> brain, messing with the fire. Dig, dig, digging up a bird. Pressing us for hire. Shaking! Yeah. not far so you've got flowers in your hair now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 I'm je dus opletten dat je dus ook uh, zorgt dat de boel weer stopgezet wordt, want het is wel de bedoeling dat we het een beetje beschaafd houden met één zo'n speler waar zowel de interviews sta op staan en als uh, de muziek. Live vanavond op Tournament FM in een uh, wat uh, groter jasje, um, want het heeft alles uh, te maken met de derde voorronde van de Drop Akda Award, die um, vandaag um, een aantal bands kennend Kent. Uh, een ervan is een band die ook uh, hier in het uh, programma bij ons heeft uh, opgetreden, dus Operation Hurricane. En zoals de Rob Akda award dat uh, keurig netjes bij mij heeft afgeleverd. Wordt er gezegd, zijn ze er weer? Ja, dat, dat klopt ook wel, ze zijn er weer. En uh, de deelname van de vorige editie van de Rob Agda wordt. viel voor deze band toch uh, in een uh, bepaalde transitieperiode. Hoezo dan? Uh, ze hadden uh, min of meer uh, afscheid uh, genomen van uh, een oude formatie. En dat was voor uh, Operation Hurricane een moment om met nieuwe ogen te kijken naar de muziek die ze maken. Um, hoe ze dat doen, dat hebben ze eigenlijk ook meegenomen van uh, de jury uh, van de laatste keer. Uh, dat was in de voorgaande editie. Nu hebben ze een nieuwe gitarist, Jari Stoppleburg. Uh, en dat uh, maakt de band toch wel op een uh, bepaalde manier uh, weer anders. Uh, bovendien, maar dat zal je straks uh, denk ik ook horen in het interview wat ik uh, met de band heb... Hebben ze het geluid verder aangescherpt? Dat ga je straks natuurlijk allemaal meemaken als we weer verder gaan met de uitzending vanuit de zaal. Het spoorboekje zegt dus dat ze tussen tien voor, half elf, dan tien voor half elf en elf uur, dan gaat de jury in de slag. Want ja, die moeten ook nog een, een, een, een oordeel geven over hoe het uiteindelijk tot uh, de winnaars uh, gaan komen. De publieksprijs, ja, dat is uh, meer uh, in handen van het publiek door middel van stembriefjes uh, bij uh, de ingang van de zaal. Wordt dat, ja, wordt dat, uh, worden die stembriefjes uitgedeeld en dan kan je dus... Gewoon je stembriefje invullen en zeggen van die bent die wordt het. En degene die gewoon de meeste stemmen van deze avond ophaalt, die is de publiekswinnaar van deze avond. En dan is er ook nog een, een publiekswinnaar van, het, van de alle voorrondes. En dat is gewoon degene die domweg de meeste stemmen heeft. Dat is een beetje in het kort het verhaal van de publiekswinnaars. Of Operation Hurricane daarvoor in aanmerking gaat komen, dat weten we niet. In ieder geval, vorig jaar hebben ze wel de finale gehaald. En waren ze één van de winnaars uit de voorronde. Dus dat uh, zeggende uh, zou je haast uh, kunnen zeggen dat ze misschien wel opnieuw kans maken. Maar wie uh, zal het zeggen? Dat uh, is even in het kort de eerste band. Straks zal uh, P.W. Fischer uh, de... ...presentator van de Rob Agda Award. zelf de boel aan elkaar praten, dan hoef ik het dus niet te doen. En we gaan nog even verder met muziek van De Toverdoos, en dat moet uit het verleden zijn, namelijk Gangster met No Disguise. Er zijn trouwens ook voormalige deelnemers aan deze Rob Agda woord. ...dus ook al uh, eerder uh, tegengekomen. Namelijk in de eerste voorronde van de Rob Acta Wordt van deze editie... Uh, dat geldt niet uh, voor de andere twee uh, bands en acts die je gehoord hebt. Uh, Gangster bijvoorbeeld uh, deed mee in 2009 2010 Dat was uh, onze eerste keer dat we hier uh, mee uh, mochten doen en mee mochten draaien als het gaat om het uh, volgen van dit uh, mooie evenement. En daarvoor was het, of daarachter eigenlijk in het uh, blokje van drie was het uh, Ravolva. Dus ook een band met een Robda Award uh, verleden. En dat was nog voor dat Gangster meedoet. Nu gaan we eens even kijken hoe het in de zaal erbij staat. Want de zaal heeft als het goed is nu ook geluid. En dat is het geluid dat komt van de machine van Low Erect Sound System. Die... Nu allemaal weer uh, is gekomen. Uh, in de tweede voorronde heeft hij ook al de muziek aan elkaar uh, min of meer uh, gedraaid. Dat gaat hij vanavond weer doen. Dus uh, dat laten we nu ook uh, horen. Tot aan acht uur als het echt gaat beginnen met Operation Hurricane. En natuurlijk de zaalpresentator in de vertrouwde handen van Pepe Fischer. Dus... Tussendoor, als de bands moeten wisselen. dan uh, gaan wij de interviews. Uh, er doorheen jassen. want dat is de bedoeling. Die uh, interviews. die heb ik al van tevoren opgenomen. en die ga je dan uh, horen. tussen uh, de bedrijven door. want uh, er moet namelijk ook uh, wat uh, gewisseld worden. Uh, dat is altijd een beetje druk verkeer. achter uh, de, de hele boel. Uh, uh, achter backstage en op het stage. dan worden de worden een aantal instrumenten gewoon ook weer meegenomen door de bands en dan staat de andere eigenlijk al weer klaar. En dat moet allemaal binnen 10 minuten. Het gaat volgens een strak tijdschema. Dus het geluid dus uit de zaal. Low Eric Sound System. I'm so far so real. Hallo Corner! Corner! hier All this time. <laughs> <laughs> hey. Beter So far a corner, you so far, You'll be or if we get there. We'll